Meneer Van Hille, laat ons beginnen bij het begin. Ik heb al gezegd wat ik te zeggen aan. Ik en Frank of vermoord. Mijn niet te vertellen. Dat zullen wij wel uitmaken. Welke opdracht dat hij daar op dit werk had? Ik moest monsters controleren, van afgeschreven computers. Ik moest nagaan of dat de samenstelling van de loten overeen kwam... met wat de leveranciers hadden opgeheen. Dat klinkt als een belangrijke job. Tuurlijk was dat een belangrijke job. Hoe uh, komt het dat hij um, niet meer bij de firma Busters werkt? Ik ben valselijk beticht van verwaarlozing van mijn werk. Verwaarlozing. Ik, ik had zo gezegd onterecht een partij afgekeurd... die achteraf zeer waardevol bleek te zijn. PC Busters heeft dus door u te doen verlies geleden. Maar ik zeg eens, justen, dat gelogen is. Ik heb verschillende getuigen die kunnen bevestigen... dat ik mijn werk zeer ter harte nam. En toch zijt het aan de deur gezet. Van vandaag op morgen. Huh. Sindsdien is mijn leven een hel geweest. Ik zie nergens meer aan werk gerokt. Nergens. Nergens. Wie heeft uh, Mario van Hille bij PC-busters tijdens de zes omslagen? Was dat mevrouw Bouw? Was dat meer jou zelf? Of was het misschien wel Toekig? Frank Haldorf, meneer, als zoveel contact met de zakenwereld dat men overal het leven zeur kon maken. En je hebt gedaan ook. Kunt u dat bewijzen? Nee, natuurlijk kan ik het niet bewijzen. Anders zat ik hier niet. Hè? Waarom heeft u de familie Geldof vermoord? Uit verbittering. Zo is het en niet anders. Laten we eens reconstrueren wat je ge precies gedaan hebt, meneer Van Hille. Wanneer hebt je beslist dat je ge Frank Geldof zou vermoorden? Verleden week een zondag. We Zin dan een pistool gaan kopen in Brussel? Waar? Ja, op straat in de buurt van het Zut. Ik weet niet meer precies waar. Je, je moet verstaan, ik was compleet over mijn toer. U had gedronken. Brengt u ook graag eens iets net als uw vrouw? Ja, ik heb eerst een paar uur op café gezeten en, en toen heb ik ineens de beslissing genomen. Hoeveel hebt je ervoor betaald? Hoe zag de verkoper eruit? Ja, dat was een, een Albanees of zoiets. Je sprak tamper Frans. Ik moest er 1500 euro voor geven. Ik had er nog 100 euro kunnen afdoen. Wat voor soort pistool was het? Welk merk? Welk kaliber? Dat, dat, dat, dat weet ik niet. Ik ken ik niks van wapens. Het was alleszins een, een, een klein kaliber. En de verkoper heeft maar erop dat het werkte. Op straat? In volle dag? Ja, je hebt er natuurlijk niet mee geschoold, nee? Hoeveel kogels waren erbij? Zes. Zet je dat pistool ergens gaan testen? Ja, in Swin. Zondagnacht. Ik heb twee kogels geprobeerd. Wat heb je daarna gedaan? Ze naar huis gehaald. Beschermt jij je, je vrouw misschien door zomaar met de politie mee te gaan... om de verdenking op u te pakken dat ze zij uh, spel blijft? heeft er niks mee te maken? Laat haar Ik heb uw leven zoal genoeg verknoeid. Ik heb nog niets gezegd en zie je niks gevraagd. Ik heb onderweg nog een flasje whisky gekocht in de nachtwinkel... en we zijn samen nog wat zitten drinken en toen zijn we gaan slapen. Kent u het en bent u ooit in haar appartement geweest? Nee. Wanneer en hoe laat is het allemaal gebeurd? Dinsdagavond. Waarom pas dinsdag? Dat, dat, dat, dat, dat weet ik niet meer. Ik, ik, ik heb nog een dag getwijfeld. Ik wist dat ik pas laat thuis kwam en, en ik wilde niet... U wilde wat niet... Meneer Van Helle, ik wilde hem alleen te pakken krijgen. Alleen hem, maar wel eens in zijn eigen huis. Waarom heeft u Frank opgehangen... en waarom schoot u hem niet gewoon neer zoals de rest? Ja, je hem folteren of zo. Is het dat wat je bedoelt? Heeft hij ooit de kinderen gezien en mevrouw? Nee, maar u wist dat de kans groot was... dat de kinderen thuis zouden zijn vanwege het herfstverlof... en dat wel u niet op uw geweten hebben. Maar ze waren gelukkig niet dus. En madame ook niet. Hoe is hij binnengekomen? De, de garage stond open en een rotte stond er niet. Maar die van meneer wel? Nee, die en ook niet. Maar er brandde licht in de living... en toen ben ik in de hof geslopen en, en, en toen zag ik hem zitten. U bent eerst in de tuin geweest? Ja, de living en, en geen gordijn. Geldof was iets aan, aan het lezen gezet of zo. Ik weet het niet meer. Heeft u de thermostaat in hun huis zo hoog gezet? Nee, hoe laat was het? Dat, ja, dat weet ik ook niet meer, R rond tien uur, pijs ik. Was u al eens eerder bij Geldof geweest? Als hij soms naar die parties ging van, dit, van die vermoorde meneer daar. Ja, op een personeelsfeestje. Een jaar of drie geleden. Goed. Je hebt hem een tijdje in het oog gehouden. Je zag dat hij alleen was. En dan? En als aan zijn voordeur gaan baan. Je deed open. Ik had hem achteruit geduwd aan de deur achter mij toegesmeden. Wat heb je gezegd? Dat ik met hem afrekenen. Maar weet je wat dat deed? Hij begon in mijn gezicht te lachen. Mijn u te lachen. En ik weer nog zo kwaad van die razendeke... Ik heb mijn pistool tegen zijn voorhoofd geduwd... en hem verplicht naar boven te gaan, naar de zolder. Waarom naar de zolder? Waarom hebt u hem niet ter plekke neergeschoten? Je daagde muts. Schiet dan, Laffard. Schiet dan. Je zou toch niet ver geraken. Iedereen gaat er weten dat je het gedaan hebt. Enzovoort, enzovoort. En moet lachen, min. Ik kon u niet naar onze toe toegeroepen. Ik heb iets veel beters voor u in petto. En toen hij op de zolder kwam... toen heb ik hem verplicht... ...om een strop te maken. Je had een touw meegebracht. Man, nee, er lag En Frank Geldof heeft dan zonder slag of stoot die strop gemaakt. Hij heeft niet geprobeerd u te overtuigen om er mee op te houden. Maar nee, je blijft maar lachen, mamin. Je vroeg dat ik geen dust staan, ...of dat ik niet eerst iets wilde drinken. Sterker nog, je saven het een touw aangewezen. Ik deed dat. Dus dat is het is als het voor de schone knoop in te laten. De klootzak. Had u gedronken voor u naar daar ging? Natuurlijk. Dat is toch veel gemakkelijker. Dat maakt het alleen maar gemakkelijker voor min. Van die olooselar van een Geldof, die, die peesde nacht dat ik dat niet mijn. Je blijft maar lachen en, en, en, en grapjes maken en spotten. stond toen ik hem op die stoel aangekregen, je, je stak zijn kop door de lus... en je vroeg, ga je er niet eens een foto van maken? En dat was te veel voor mij niet. He. Ik kan die stoelen van onder zijn voeten gestampt. En toen... Ja, toen was het in een paar seconden gebeurd. Geldof heeft dat stuk touw dus zelf aan u gegeven? Met welke hand... Wat, wat, wat, wat, wat heeft dat nu voor belang? Wat is er daarna gebeurd? Ik ben direct weggelopen. Je bent weggelopen. De straat op, bedoelt je? Ja. Hoe bent u eigenlijk naar de villa van meneer Geldof gegaan? Met de auto? Ik heb mijn auto te voeten. Te voet? Vanuit Sint-Pieters. En u bent dan ook te voet teruggegaan? Ja. Meneer Van Hilles, sorry, maar daar geloof ik niks van. Wat hebt u trouwens met het wapen gedaan? Dat heb ik mee. In de Damsevaart. Recht tegenover Frank Geldof zijn villa. Nee, nee, nee, verder. Verder. Ik weet het niet meer, zus. Ik kan... Ik kan me niet meer herinneren wat er vlak daarna gebeurt. Het, is het enige dat ik nog weet is dat ik, ik woensdagmorgen om zes uur... ...wakker geworden ben op een bank in het Albertpark. En ik ben een koffie gaan halen in de automaat in de staasje... ...en dan heb ik een bus gepakt, rust. En ik ben direct in mijn bedden gekroken. Uw vrouw was er niet? Nee, ze, ze had gewoon kuis een halve dagen. Oké, okay, goed. En nu, terug naar de villa... Want je bent misschien wel weggelopen, maar daarbij... ...zijt je natuurlijk eerst op mevrouw Geldof en de kinderen gestoten. Nee, nee, met mevrouw en met de kinderen, zeg ik. Niks te maken, niks, niks. Kom, meneer Van Hille, Als je A zegt, moet je ook B zeggen, hè? Ik zal u wat helpen. Je hebt in een soort opwelling gehandeld. Toen je ge zag wat je ge had gedaan, zijt je ge in paniek weggelopen... ...maar tot overmaat van ramp waren mevrouw en de kinderen ondertussen thuisgekomen. En gij nee. Zo is het niet gehouden, eigenlijk. Meneer Van Hille, mevrouw en de dochter... zijn met kogels van een klein kaliber doodgeschoten. Kogels die afgevuurd zijn met hetzelfde pistool. Dat staat al vast. En uit alles blijkt zeer duidelijk... dat ze totaal verrast geweest zijn. Want er waren geen sporen van gevechten. Dat gaat toch niet bij hen. Want wat de kleine jongen betreft... Ik, ik heb die jongen niet aangerakt. Dat zou ik nooit kunnen. Nooit. Ik, ik, ik zou dat zeker... Ik er is zeker... uw pistool plots geblokkeerd, meneer Van Hille? U had nog één kogel over, hè? Ik en alleen Frank Haalden vermoord. En met de rest stak ik niks te maken. Totaal niks. Hoe zijt aan die hamer geraakt? Lag die ook op zolder... of bent u nee. in de badkamer van de kinderen geweest? Nee. Meneer Van Hille. Waarom neemt Mario de schuld op zich? Wordt hij eventueel daarvoor betaald? Of uh, is het werkelijk een waanidee van hem... dat hij het zo gedaan hebben? Ik zag niks mee. U gelooft me toch niet? Wij geloven u inderdaad niet, meneer Van Hille. Maar goed... We zullen dit verhoor nu maar beëindigen. En dan beginnen we morgen van voren af aan. Ja.